10 uur NPO Radio 1 het gile en het We gaan de blik zo richten op mediazaken. Tom Jan Meuwis is politiek verslaggever bij NRC Handelsblad. Die komt hier ook zo meteen en we gaan nog even na met de zeehonden, want hij ziet zeehonden zeeonderredderlen niet hard als typisch verschijnsel van de tijd waarin wij leven. Hij gaat het zo meteen zelf toelichten. En we praten over National Geographic. Dat bestaat 130 jaar en om dat te vieren, zeg ik even tussen aanhalingstekens, is het tijdschrift in het eigen racistische verleden gedoken. Allemaal na het NOS Journaal met Jeroen Chatkama. Minister Slob van Onderwijs wil een betere begeleiding van hoogbegaafde kinderen. In het regeerakkoord is al afgesproken dat daar 15 miljoen euro aan wordt uitgegeven. Slob wil naast een betere begeleiding door leraren en experts... ook dat de kinderen na de basisschool een tussenjaar kunnen volgen... voor ze naar de middelbare school gaan. Leraren zouden bijscholing moeten kunnen krijgen... omdat ze hoogbegaafde kinderen soms onterecht het stempel ADHD of autisme geven.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 heel ironisch soort humor had hij. En um, wat ook het knappe was, en zeker in een stad als Cambridge... die zo competitief is, ik heb nooit meegemaakt dat zijn humor vals was. Want je had in, in Cambridge best wel van die, van die valse rikjes in die colleges en zo. Maar dat was hij niet. De acteurs van de populaire serie The Big Bang Theory... waar Hawking zeven keer een gasoptreden had... noemen het een eer om met hem gewerkt te hebben.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 Een Brits ultimatum aan Rusland over de zenuwgasaanval op voormalig dubbelspions Kripal is vannacht verstreken zonder dat er een verklaring is gekomen van de Russen. De Britse premier May eist opheldering omdat ze Rusland verdenkt van de aanslag. Het is niet duidelijk welke gevolgen het verstrijken van het ultimatum heeft. Waarschijnlijk geeft May daar later vandaag duidelijkheid over, zegt consument Tim de Wit. We krijgen haar later vandaag, waarschijnlijk begin van de middag in het lagerhuis te zien waarin ze een verklaring zou geven... en bekend zou maken wat die sancties uh, zijn. En vermoedelijk zal ze ook meer ingaan op het bewijs... Uh, dat de Britten hebben gevonden. Skripal en zijn dochter liggen sinds de aanval met zenuwgas... in kritieke toestand in het ziekenhuis. In Groot-Brittannië hebben vier parlementsleden van de Labour-partij... een verdacht pakketje ontvangen. Vermoedelijk omdat ze moslim zijn. Bij drie van de pakketjes was namelijk een brief bijgevoegd... die oproept tot geweld tegen moslims, schrijft de Britse krant The Times. In de brief wordt gesproken over een speciale dag om moslims te straffen. Een Punish a Muslim Day op 3 april. De brief dook vorige week voor het eerst op in sociale media. Inmiddels hebben mensen ook een tegenactie op touw gezet... onder de noemer Love a Muslim Day. Het weer droog en geregeld zon. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgen vanaf het eind van de ochtend regen en een graad of 10. Vrijdag een stuk kouder, een graad of 4. Met eerst regen en later sneeuw of natte sneeuw. Dan is er ook nog verkeersinformatie. Dennis mooi. In Het Westen, midden en zuidoosten van het land is het nog steeds mistig. En er staat nog één echte file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen Knoopend Empel en Waardenburg. 10 kilometer door een ongeluk. De vertraging is een half uur.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 Jelene Plag met nu Spraakmakers en de Media. Els Zakenbouw van het Jaar, is hier als Spraakmaker vandaag de gast. Wart Wijndels, de hoofdredacteur van Vrij Nederland, heeft u ook al gehoord. En inmiddels ook aanwezig Tom-Jan Meeuwis van NRC Handelsblad. Tom-Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Jij zag gisteravond Leni het Hart bij Pauw. En wat viel je daarin op? Nou, Lenny Hart die vertelde dat zij vond dat... Ja, er zijn wetenschappers die, die willen dat er uh -huh. minder, die minder van die zeehondjes... We hadden het er uh, net uitgebreid over een standpunt.nl. Oh, uh, anyway, ja, Leni, Leni, mij gaat het hier om. Lenny Hart zei daar, ja, die wetenschappers die hebben geen gevoel. Die, die gebruiken te veel hun verstand. En toen dacht ik, ja, dit is toch werkelijk fascinerend. Je had laatst bij de Oostwatersplassen, had je ook zoiets... zeiden de wetenschappers, we kunnen beter met iets met die dieren doen... wat de dierenliefhebbers niet willen. Uh, maar ook dat was weer een opstand tegen de, tegen de wetenschappers. En mijn idee hiervan is dit. Wij, sinds Pim Fortuyn luisteren Nederlanders en ook Nederlandse media... enorm actief naar boze burgers... Maar boze burgers hebben niet altijd gelijk. En ze worden in mijn ogen iets te vaak gebracht... als degenen die de waarheid brengen. En, daar krijg je, en dat produceert dit soort onzin. Want wetenschap moet uiteraard alleen over ratio gaan. Anders is het geen wetenschap. Hmm. Zijn ze het misschien iets genuanceerder? Laten we nog even luisteren. Dat zijn twee stromingen. Je hebt de mensen die werken met hun verstand. Dat zijn de wetenschappers die geen hart hebben. Ja. Die willen een dier... Die zien het niet als dier, maar als een populatie. Dus Iets de vraag abstract. is... Is meneer Asscher die wetenschapper zonder hart? Nee. Sharon, nou, nu komen we op Sharon. Ja? Want Sharon heeft toen beloofd... Deze twee stromingen die moeten alle twee de ruimte krijgen. En wat zie je? Er komt een commissie... Waar die stroming dierenwelzijn, dierenbescherming... Totaal geen rol heeft. Ja, dus ze heeft wel een beetje oog ook voor die andere kant. Met, met respect. Kijk, ze, ze, ze, ze, ze doet alsof mensen die het uit dierenliefde doen evenwaardig zijn aan mensen die een wetenschap bedrijven. En dat, is, dat kun je toch in alle redelijkheid niet volhouden. Nee, maar er zijn natuurlijk ook mensen die op de zeehondenopvangcentra werken, die het allebei in zich hebben. Nee, maar kijk, zij zullen ja, ja, akkoord en ja. liefde voor de zeehonden. Maar het gaat jou om het geluid wat heel groot gehoor vindt, wat vaak gebaseerd is op emotie en niet zozeer op Feiten en op de gegevens. Nou ja, en op het feit dat mensen met die emoties zeggen... ik heb net zoveel te vertellen als degene die de verstand van hebben. Ja. Duidelijk, herkenbaar. Bart ik moet altijd Meindelt. denken aan het onderzoek van de heer Bout... naar de achtergrond van Surikjeta. Waardoor onze huidige koning toen op werd gereageerd met woorden... dat is ook maar een mening. Okay, ja, ja dat, het was een wetenschappelijk onderzoek. Ja, uh, dat reductionisme, die, de simplificatie van wetenschappelijk onderzoek tot een mening. Dat is iets wat de laatste. Ik weet niet of het sinds fortuin is, maar wel iets wat ik de laatste 15 jaar in zwang heb zien raken. En ja. wat zeer verontrustend is. Ja. Is het verontrustend, Elske? Elske Roets? Uh, nou ja, wat ik even hierop zou willen reageren. Want uh, Steven Hawken is overleden. Ik ik lag ze vanochtend uh, eventjes wat achtergronden over hem. En op een gegeven moment vond hij. Um, naast natuurlijk bewijs, uh, ook intuïtie heel erg belangrijk. En ging hij dus op basis van intuïtie, ging hij te werk. En ging hij dus ook als wetenschapper dus ook zijn gevoel aan te spreken. En dat spreekt mij erg aan. Ja. en Dat is dan ook ja, contra uh, tot, uh, dat, dat wetenschappers geen hart hebben. En dat is ja. natuurlijk wel heel hard gesteld. Maar het is natuurlijk een, een verschil van... trek je conclusies op basis van je intuïtie? Of begin je een onderzoek vanuit je ja, intuïtie? Klopt, toch? Klopt, ja, klopt. Ja. Maar het is wel mooi dat hij dat deed. Ja. Ja. Dus er zijn er wel, in ieder geval die wetenschappers met een Goed, hart, die toch ik... op ratio kunnen, kunnen oordelen. Daar komt het dan nog neer. Alright. Iets anders dan. Filmpjes op YouTube die aantonen dat de maanlanding niet echt was, worden in de toekomst voorzien van een disclaimer. Dat de visie die in het filmpje wordt gebracht, omstreden is. De informatie komt van Wikipedia. En ook bij andere complottheorieën gaat YouTube waarschuwen. Uh, Bart, jij vindt dit uh, revolutionair. Ja, nou, ik vind het heel goed dat uh, zeggen, platformen zoals uh, Facebook en YouTube langzaam maar zeker tot de uh, uh, realisatie komen. Dat ze meer verantwoordelijkheid hebben dan alleen maar doorgeven van informatie. Maar dat ze ook een, eigenlijk een soort uitgevers zijn. En daarom ook uh, nou ja, dingen die echt niet kunnen, uh, moeten nuanceren. Ja, dat is, uh, ik vind dat een goede ontwikkeling. Of tenminste, ik vind het interessant dat je ziet nu in South by Southwest, dat is zo'n festival in uh, Texas, dat daar ook vooral daarover wordt gesproken. Van hoe moeten die media nou zorgen dat informatie betrouwbaar is? En hoe moeten de platforms ervoor zorgen dat ze niet allerlei onzin doorgeven? Nepnieuws. Mm -hmm. Ik denk dat het heel goed is dat die discussie uh, plaatsvindt. En ik denk dat het in ieder geval een heel interessante ontwikkeling is... dat YouTube nu probeert om aluminiumhoedjes, theorieën... Te nuanceren met informatie uit Wikipedia, wat op zich een betrouwbaarder bron is dan uh, Encyclopædia Britannica. Dus maar goed, Wikipedia heen. kan natuurlijk ook iedereen. Uh, nee, nee, nee, dat is een misverstand. Is dat zo? Ja. Op het moment dat jij uh, het lemma over de maanlanding uh, gaat veranderen en zegt dat is allemaal opgenomen door Stanley Kubrick in een studio in Amerika, Ach, mm -hmm. dan staat dat één seconde online. En dan is er meteen een hele horde aan uh, zeggen, nou, actieve Wikipedia gebruikers die dat weer terugveranderen. Dat corrigeert. Ja, zichzelf. absoluut. Dat is een zelfcorrigerend orgaan. Oké. Okay. Is er Tom Jan, uh, Tom Jan Meewis doorgeslagen correctheid? In, in de discussie rondom eventueel nepnieuws, complottheorieën en dergelijke. Of zeg je heel goed dat ze dit doen, dat ze die disclaimers maken? Nou, ik vind het niet slecht dat ze het doen. Maar ik vind het eerlijk gezegd, ik, ik ben er heel sceptisch over. Omdat uh, kijk, YouTube, net als Facebook, uh, die. Die, hun hele businessmodel is gebaseerd op het idee dat ze zoveel mogelijk mensen klikken. En wat ze hier eigenlijk doen is suggereren dat ze uh, hun businessmodel kunnen voortzetten. Door mensen soms te stimuleren niet meer op die filmpjes te klikken. En ik vind dat je daar sceptisch over moet zijn. Omdat het is gebleken in het geval van Facebook. Uh, dat ze weliswaar claimden. Uh, ...disclaimers uh, uh, uh, aan te brengen, maar dat het heel vaak niet opging. Nee. Dus ik, uh, uh, ik twijfel zeer of dit zo revolutionair is als Facebook, uh, sorry, YouTube suggereert. Ja. Elske, zag je ook knikken? Uh, ja, ik, ik ben het daar dus mee eens, want uh, ik denk dat je, dat je er geen controle over krijgt. En wij worden dus geleefd door uh, algoritmes... En uh, op die manier komt het naar je toe. Ja. En uh, is er eigenlijk dus geen volledig vrije keuze in die informatie hoe je die uh, gepresenteerd krijgt. Maar als, het als is je het heel eng natuurlijk. probeert te, te beïnvloeden of de waarheid probeert het te ja, achterhalen. En daarmee kan en dat dus vermeld. Dat, ik denk dat dat een uh, schijnmaatregel is. Kijk, uh, dat YouTube werkt bijvoorbeeld. Ik, ik, ik ben correspondent Amerika geweest. Dan heb je altijd die schietpartijen. En dan heb je het eerste half dag. Weet je, is, is er een enorme honger aan informatie over de dader. En iedereen wil dat weten. En traditionele media die denken dan ja, ik heb een fluit en nog een flirt, maar Even checken. Duurt even. In, in dat gat springt YouTube bijvoorbeeld altijd. Dat wil zeggen, YouTube biedt een platform aan al diegenen die dan willen gaan fantaseren over wie de dader is. En inmiddels is dat gewoon een industrie. Want je kunt gewoon, dat is een professionele vorm van beïnvloeding geworden. Dus je, je, je, de NRA maakte van dat het een linkse Marxist is. En, en, en, mm. en, en linkse Marxisten maakten van dat het een NRA liep. En, en, dan, en dan laatst had je dat ook in die schietpartij. Dan gaan filmpjes viraal. Die totale onzin zijn. En wat, die, wat Facebook en YouTube eigenlijk doen, is steeds zeggen: wij zijn een platform. Ja. Maar de vraag is eigenlijk zou eigenlijk moeten zijn. Kunnen zij een platform blijven? Want zij zijn, wij noemen ze media, mm. maar zij voldoen niet, zij gebruiken niet de, gebruik, de selectiecriteria. Maar dat die, die media, is toch wat Bart nu juist zegt, van die stap wordt dus nu kennelijk wel erkend dat je niet meer alleen een doorgever nou, bent. Ja, kijk, het is een soort voorzichtig begin van een veranderende positie van die platforms uh, ten opzichte van uh, hun verantwoordelijkheden. En, Skepsis lijkt me heel verstandig in dit stadium. In die zin sluit ik me volledig bij jullie aan. Maar het is wel zo dat we tot nu toe... die platformen nog volkomen schijnheilig deden van... Uh, sorry, maar wij geven het alleen door. Ja. En daar, gaan, daar stappen ze nu op een bepaalde manier van af. Ja. Dus het, er is ja. iets veranderd, maar een heel klein beetje. Maar even ja. doen, ze, ja. denkend? doen ze dat niet voor de publieke opinie? Nou ja, ja, dat lijkt me bedoel, geld, Waarom heeft ING de, bonus, de salarisverhoging teruggedraaid? Dat natuurlijk, ja. maar de publieke opinie kan dus wel een positief effect hebben soms. Ja. Toch wel even doordenken op wat, je, wat jij zegt, Elske. Want je zegt het is eigenlijk schijn. Je maakt hmm. mensen er niet zeker van. Zou het zelfs nog uh, averechts kunnen werken? Dat op het moment dat je zo'n disclaimer erbij zet, dat mensen maar klakkeloos gaan geloven. Oh, dit is dus niet waar. Of dit is juist wel waar. Dat je dus eigenlijk. Waar we niet veel meer naartoe moeten, mensen moeten echt zelf dingen op waarde weten te schatten. Dat je daarmee die eigen verantwoordelijkheid verder weghaalt. Nou, is het te ver doorgedacht? <laughs> nou, ik denk dat een van de problemen bij de mensen die geloven dat de maanlanding uh, uh, een verzinsel is van Stanley Kubrick, uh, dat het probleem daar is dat die mensen uh, inderdaad de we zeggen, wetenschappelijk bewijs en ons over bepaalde gebeurtenissen gelijkstellen. En dat, daar, dat, daar zit dus. En we hadden het net over dat het onderwijs niet goed gefinancierd wordt. <laughs> ik denk dat we daar. Ik, ik, uh, ik zie een uh, correlatie. Ik vermoed een kausaal verband tussen die twee. Dus beter onderwijs, kritische burgers. Kijk, zo, laten we dat zeggen. Jij wilde nog iets wat ja, toevoegen, Elske? Ja, want ik ben geen journalist. En uh, de afgelopen maanden hoor ik echt heel veel over nepnieuws. En ik vraag me nou echt af, wat is nepnieuws? Ja. Is daar een definitie van? Want... Ja, het wordt de hele tijd geroepen, maar wat is het nu? Ja, het grappige is dat, uh, of grappig, de NOS had natuurlijk uh, vorige week, meen ik... of twee weken geleden inmiddels alweer de, de uitzending Nieuws of Nonsense... waarin ja. het ook heel erg ging over wanneer heb je het over nepnieuws? Is dat nou nieuws wat bewust de wereld in wordt geslingerd... echt om ons te misleiden, om ons te beïnvloeden? Of is het gewoon een, een, een berichtje wat niet helemaal klopt? Daar heb je natuurlijk verschillende gradaties ja. in. Maar er kwam ook een tweet van iemand voorbij die zei... is het niet heel erg een dingetje van journalisten en politici, dat nepnieuws? Het is nou. bedacht door Hillary Clinton. Hè? Die oh. heeft de, de term geïntroduceerd. Ge Fake nieuws. Ja, en er is iemand anders heel erg mee aan de haal gegaan in Amerika. Klopt inderdaad, ja. <laughs> Donald ja. Trump. Maar is het veel een dingetje, Tom Jan, van politici en journalisten? Ik, ik denk dat het probleem met de term is dat, uh, dat die multi-interpretabel is. Dus, ja. dus ik, zou hem nooit, ik zou hem nooit meer gebruiken. Ik zou er gewoon mee ophouden en ik zou zeggen, kijk, je hebt wat, eigenlijk, wat, er, wat je eigenlijk aangeeft is dat mensen vanuit hun perspectief het nieuws of de feiten proberen te beïnvloeden. Dus ik zou, ik denk het begrip beïnvloedingspoging, het is meer lettergrepen, dat weet ik. Maar daar gaat het eigenlijk over. Ja. Dus het gaat wel om het doel ja. om te beïnvloeden? Ja. In jouw definitie, ja. in ieder geval. Een nieuwsnummer van National Geographic... staat volledig in het teken van racisme. Het wereldberoemde tijdschrift bestaat dit jaar 130 jaar. En voor de gelegenheid is het ook eens in het eigen verleden gedoken. Dat is niet fraai. Aboriginals worden aangeduid als wilden... die het minst intelligent zijn van alle mensen. En tijdens de apartheid, om een ander voorbeeld te noemen... wordt de positie van zwarte Zuid-Afrikanen juist weer volledig genegeerd. Laten we even luisteren naar Aard Aarsbergen... de hoofdredacteur van de Nederlandse uitgaven van National Geographic. Ja, dat is uh, heel veel andere bladen uh, en mensen, denk ik heeft op 1939 een, een racistisch verleden. Dat uh, zwarte mensen meestal als, als, als, als, als, ja, als inboorlingen werden afgeschilderd... en dat, dat er weinig aandacht was voor de, de, de, de, de burgerrechtweging in Amerika... en de rassenproblemen in, in Zuid-Afrika. Daar werd eigenlijk een beetje aan voorbijgaan aan de harde politiek... maar er werden wel altijd het folkloristische van, van, van de zwarte gemeenschappen... Dat werd, uh, dat werd erg benadrukt. Dus goed dat er nu excuses wordt aangeboden als ik het doet. Ik las iets over het volgend item eigenlijk. Dus uh, ik let even niet goed oh, op. Okay, dus, uh, het gaat over het, het excuus, excuus aanbieden vanwege het racistische verleden. Van, ja, oh ja, oh ja, moet ja, ja, ja. je dat doen, of niet? Um, nou, ja, in die tijd wisten ze natuurlijk nog niet dat ja. er zijn inzichten gewijzigd. En um, ja, wat, uh, ik, ik, ik, uh, zoals ik al vertelde, ik kom heel veel in Canada... en uh, toen ik daar 25 jaar voor eerst, uh, geleden voor het eerst kwam... toen noemde die Indianen natives en later werd het First Nations... vervolgens werd het Aboriginals... en vervolgens moet je het nu Indigenous People noemen. Uh, maar ja, uh, uh, uh, het, het is een, ook weer een soort Modi-stokpaardje... Uh, en dan kom ik weer even bij mijn stokpaardje. Dat diversiteit is ook weer zo'n zo ding wat je te passen en te onpassen uh, hoort. Waarvan mm. heel veel Nederlanders niet eens weten wat het betekent. Of het niet belangrijk vinden. Uh, nou, heel veel gaan mensen snappen samen. die hele term niet, maar dat wordt dus door heel veel uh, organisaties gebruikt om meer vrouwen of meer kleur nou, in hun organisatie. Een afspiegeling van ja. onze maatschappij te krijgen. Ja. Ja. Ja. Maar jij vindt dat uh, bij elkaar passen? Dus excuses aanbieden voor dingen die er in het verleden zijn gebeurd met de wijsheid van nu? Nou, ja, ik vind dat ver gaan en ik vind dat dus een modegril, dat is mijn mening. Ja, ja. Tom-Jan, nee, Nou, ik vind het prima dat ze excuses maken. Maar het is natuurlijk na oorlogsverzet. Maar het is, het is uh, goed, zijn, ja. goed zijn nu iedereen goed wil zijn. Dus ik, ik, ik ben... Die altijd... modegeel, die herken je wel. Nou ja, dat, dat, dat, dat aspect zit er helaas in. Kijk, dat je op basis van de feiten zegt... wat wij toen zagen en deden als journalisten... was niet altijd verheffend. Dat vind ik keurig. Daar, is, daar, is, daar mankeert niks aan maar je moet er geen uh, en dat zit er wel een beetje in de begeleidende tekst zit ook een een, een, een aspect van moraliteit van kijk wij, ik vind hè, schrijft die hoofddirecteur dat het, ik parafaseer nu dat het uh -huh. hoort dat we dit vaststellen en daar vind, daar begint dat naoorlogse verzet denk ik want daarvan zeg je dat hoeft niet per se nou, het, je het, moet het, het in kijk, de context van uh, die uh, tijd plaatsen da, ja, dat is het andere aspect. Daar, daar zitten twee gevaren aan hier de eerste is als je het uit de context haalt, dan vergeet je... dan loop je het gevaar dat mensen die context volledig vergeten. Dus bijvoorbeeld, hij, daar, daar zit, daar wordt, zij behandelen het feit dat een, een, een ploeg van uh, National Geographic ging... in 1916 naar Australië, zag daaruit de aboriginals en noemde dat savages, wilden. Uh, in 1916 had Nederland nog geen algemeen kiesrecht. Ja. Dus, je, dus het is makkelijk om te zeggen ja, wat, wat, was, wat deugde aan toen niet aan. Maar je moet context behouden. Ja. En dat is natuurlijk wel moeilijk als je in zo'n uh, begeleidende tekst uh, de morele verhevenheid uh, uh, opdreunt. die die vrouw ook doet. Dus daar, daar heb ik mijn twijfels over. Een andere twijfel die ik heb is dit. Kijk, wij leven in een tijd van identiteitspolitiek. He, dus onze identiteit is voortdurend onderwerp van politiek gesprek. Mm -hmm. En wij relateren al of heel veel onderwerpen tegenwoordig aan onze eigen identiteit. En het gevaar van dit soort dingen is dat, je, dat de volgende stap is telkens weer... Dat, je, dat bepaalde groepen worden aangesproken op historische schuld... En dat vind ik een hopeloos debat. Omdat dat andere generaties zijn geweest. Daar ja. kom je nooit uit. Nee. Maar tegelijkertijd, we hebben ook uh, iets, zoiets als voortschrijdend inzicht. Bart? Nou, ja. Ja, ik, ik, ik moest denken aan een interview van Wim Noordhoek uit 1971... met Hershey, mijn grote, oh, wow. <laughs> mijn grote held, de schepper van Kuifje... die in 1930 een strip maakte getiteld Kuifje in Afrika... waar hij een zeer stigmatiserend beeld uh, schiep van uh, zeggen, uh, Congolezen... Uh, en die uh, later in dat interview met Noordhoek in 1971 zei van... ja, maar <coughs> ik was onnozel. Hij nam het niet. Hij zei, hij zei niet van iedereen was onnozel. Nee, ik was onnozel. Maar... <coughs> We hebben ook allemaal afstand genomen van die tijd. Dus je moet het wel. Hè, dus die context is ongelooflijk belangrijk. En ik denk dat, dat die houding veel slimmer is... dan nu een soort moral high ground gaan... Uh, de... Ja, tegelijkertijd, het is wel waar natuurlijk nu een, een roep naar is. Wij zitten hier dan weer met drie, uh, witte, vier, vijf... Jan Beuving is inmiddels ook binnen... witte of blanke mensen aan tafel... die misschien daar heel anders tegenaan kijken. Elske, ja. is daar genoeg oog voor dan? Nou ja, ja ik, ik, ik blijf bij het feit. Inderdaad, ik vind die context uh, heel sterk. Ja. Uh, dus, en dan ga je toch weer in die roep, wat jij nu benoemt... heel erg weer mee in een soort publieke opinie... van een aantal radicalen, wat mij betreft. En daarvan, vind je het radicalen? Want het is toch... Nou ja, als er allemaal moeilijk wordt gedaan over het Mauritshuis... en zo'n soort dingen, dan denk ik, ja... Ja, dan heb je het over de discussie ja. die nu is. Maar als je kijkt naar ja. wat National Geographic... Nou, ik, hoe ze dingen verwoord hebben destijds, ik, hoe daarop. Ook... Ja, dat was toen de context. Ja. En uh, waarom moet je dan nu daar dus een soort excuses voor gaan maken? Ja. Ik vind dat te ver gaan. Ja. Is het wel, want dat, dat is wat toen ook wel bleek... dat er gewoon uh, blaadjes verkocht moesten worden. Dus wat een tendens was, ook toen al... want we Duidelijk. zeggen nu, van er wordt beleid gemaakt... op de emoties van mensen en de publieke opinie... Maar toen ging het ook gewoon over wat is de voedingsbodem, wat willen mensen lezen? Tom nee, is dat ik, zoiets ik, van alle tijden? Dan? Ja, heel veel tijdschriften. Ik, ik zonde nu even de opinietijdschriftenbranche uit. Uh, ook omdat ik daar zelf in een, in een ver verleden heb gewerkt. Dus kijk, maar ik, tijdschriften zijn natuurlijk heel lang na de oorlog zijn groot geworden. In de VS en vervolgens ook in Europa. Omdat zij omdat het doelgroepenproduct waren. Dus die schreven niet wat, ze, wat journalisten vonden... Mm -hmm. maar die schreven en fotografeerden en lieten zien... waarvan, ze, waarvan de redacties dachten... Dat lezen ze het wilde, we wilde lezen. Ja. Dus dat dus is zit precies een... dat opportunisme. Exact. wat ze nu ook weer inzetten om we zeggen, het goede nu ja. te doen. Nou, ja, nou dat is nou, niet het, helemaal waar. Want, het, want Susan Goldberg, de Amerikaanse hoofdredacteur, die, ja. die benadrukt dat zij, zij is Joods. Ze zegt: Als Joodse vrouw weet ik hoe het is om bij een gediscrimineerde groep te horen. Dus zij voelt ook maar echt wel toch, die. Dit is toch urgentie. Voor de voor Bune. Dat is toch ah, voor ja, de weet bune. ik niet. Je kan toch niet naar haar hoofd kijken. Nee, dat is waar. Ja. Vertel, Wat is het wel? Dat ze zegt: dit is de groep die Elske radicalen noemt. die zich dus wel uh, in, een, in een hoek gedrukt voelt. en die willen juist graag dat rechtzetten. Dat kan toch ook? Ja, maar het kan. Kijk, ik, ik, ik, ik, niemand kan betwisten dat zij die, die, die, die gevoelens heeft. Dus dat, oh, akkoord. Maar dat ze die gevoelens. Uh, opportunistisch aanwendt... kun je volgens mij feitelijk vaststellen. Dat ja. is een vervolgstap. Ja. Ja. Heeft Vrij Nederland nog iets uh, op te bichten? Mart? <laughs> of excuses te maken? Of, ja, er uh... was ooit een hoogleraar... die een beetje gepest is door een uh, columnist van ons. Maar dat, uh, oh, verder, dat verder zijn we reden. Ah. <laughs> Als ondernemer je wil ik wel wat zeggen. Oh, ja. Ik ben, ik ben ja. geen journalist, ik ben ondernemer. Uh -huh. En ja, uiteindelijk moeten media ook geld verdienen, toch? Uh, dus uh, als, als het niet publiek is, zeg maar. Dus ja, dan een Dat een is wel degelijk een aspect dat we niet uit het oog Tuurlijk. moeten verliezen. Ja. Ja. En als luisteraars en kijkers ook niet. Ja. Goed, duidelijk. Ja, in licht opgewonden toestand kwam hij binnen. Jan Beuving voor ja. de taal, maar ja, als wiskundige. Ja. Het is Piedag. Het is Piedag, ja. Het is ja. de 14e van maart. In de Amerikaanse notatie is dat 3,14. Dat zijn de eerste drie decimalen van Pi. Dus 3,14. Uh, goed, je zou het ook kunnen vieren op 22 juli, 22-7e. Dat is een iets minder precieze benadering. Maar goed, uh, uh, we doen ons best. Maar uh, ik merk het aan je. Is dat we zo? Ja, ja. Oh, nou goed, dat ja, ik kreeg al Twitter berichten Jan of ben. ik al taart gegeten had. Nou goed, uh, <laughs> ik ben hier voor de taal. Goedemorgen, het Trouwens. Goedemorgen, meneer Wijndels, meneer Meeuws. Uh, mevrouw gaan uh, Wij beginnen altijd met het woord van de dag. Maar vandaag is er een stem van de dag. At one point, I thought I would see the end of physics, as we know it. But now I think the wonder of discovery will continue long after I am gone. ...maakte zich een, niet een opwinding... ...maar een vreemd soort ontroering van mij meest... ...toen ik vanmorgen hoorde dat Stephen Hawking er niet meer is. Want wat een spreker was die man. Zijn taal was vanaf de jaren negentig alleen nog elektronisch te horen... ...en dat gaf hem een bijna onsterfelijk allure. Een mens leeft zolang hij zelf zijn taal kan laten horen... ...en Hawking bewees dat leven ook door een computer levend kan klinken. In het Engels rijmt Hawking ook op talking, dus hij, hij moest wel. Hij liet zien dat het uiteindelijk de woorden zijn... ...die klank geven aan de taal en niet die stem zelf. Overigens werd er ook in onze taal al op zijn naam gerijmd... ...en wel door Daniel Looijs. Van eenzelfde tot Stephen Hawking. Van wat ooit dacht, tot wat ik nog vind. Van eenzellig tot Stephen Hawking. Het hele spectrum, een poëtische manier om te beschrijven hoe intelligent die Hawking was. Hoera voor het Drentse dialect ook dat dit rijm mogelijk maakt. Hawking schreef de bestseller A Brief History of Time. Een korte geschiedenis van de tijd, maar zijn eigen korte tijd op aarde is nu dus geschiedenis. Van de stem van de dag is het maar een kleine stap naar de dag van de stem. Volgende week woensdag als de verkiezingen zijn. Hawkins' computerstem was overigens een stuk betrouwbaarder dan onze stemcomputer. Maar dit terzijde. Maar heeft het nog wel zin om te gaan stemmen, dacht ik gisteren... toen ik presentatrice Marielle Tweebeke bij Nieuwsuur hoorde. Goedenavond. Volgende week stemmen we niet alleen voor de gemeenteraad... maar ook voor het referendum over de nieuwe inlichtingenwet. Ja, Marielle weet de gaan. We gaan stemmen voor het referendum voor de nieuwe inlichtingenwet. <lacht> uh, nou goed, uh, haar gast van gisteren, minister Ollongren, zal er blij mee zijn. En zij legde even uit wat het belang van die wet is. Ik denk dat het heel belangrijk is dat die wet er komt... omdat uh, de technologie enorm is veranderd. De wet die we nu hebben, die is eigenlijk nog van het pre-internet tijdperk. He, toen communiceerden we bij wijze van spreken nog met de vaste bijen via de telefoon. Ja, we communiceerden bij wijze van spreken met de vaste lijn via de telefoon. Wat een wonderlijke zin. Ik moest drie keer luisteren, maar het kan wel, omdat ze bij wijze van spreken erbij zegt. We hadden het net over de wijze van spreken van Stephen Hawking. Maar bij wijze van spreken betekent dat het niet letterlijk genomen moet worden. En dat is maar goed ook, want ze zegt dat we via de telefoon met de vaste lijn aan het communiceren waren. Ik wist helemaal niet dat dat kon, de vaste lijn spreken. Uh, misschien dat de katholieke kerk in deze 40 dagen tijd een vaste lijn heeft die je kunt bellen. Maar minister Ollongren sprak met de vaste lijn. Nou, hoe dat dan? Goedemorgen vaste lijn met minister Ollongren. Goedemorgen minister, wat fijn dat u communiceert via de telefoon. Nou, alleen bij wijze van spreken, hoor. Oh, dus dit is geen echt gesprek? Nee, nee, ik moet u erop wijzen... dat wij niet spreken op dit moment. Nou, conclusie, je kon beter de vaste lijn van Stephen Hawking bellen... want dan kon je spreken met een wijze en niet een bij wijze van spreken wijze. Wil ik nog even naar De Monitor, het programma van Teun van de Keuken, gisteravond op televisie. Daarin sprak Teun met boer Bernard Schuit en die zei iets interessants over zonnepanelen. Wij zien het als een agrarisch gewoon als een gewas. <lacht> gewas? Ja. ja. Wat verbouwt u uh, zonnepanelen? Nou ja, uh, <lacht> ja, we gaan om ons heen kijken. Ja. Daar staan dit jaar de tulpen. <lacht> ja. En voor is hier gras. Achter aan de dijk of mais. hebben elk jaar staan het land ergens. En hier komen nu zonnepanelen. Ja, het is vandaag de tweede woensdag van maart. Bid, biddag voor gewas en arbeid in de protestantse traditie. En wat een fascinerende gedachte: een zonnepaneel als gewas. En waarom ook niet, als een computer stem kan worden... waarom kan een zonnepaneel dan geen gewas zijn? Boerenverstand weet vaak meer dan intellect. Hoe zei dat ook alweer aan het begin van dit programma... intelligentie is het vermogen zich aan te passen... aan de veranderingen, Stephen Hawking. Hebben we nog een etje? gaat naar Irene Wust die uit haar ploeg is gezet omdat ze te oud is. Een uitgeleider wat ons betreft. Ed Irene Wust. de tijd tikt, maar de kwaliteit telt. Ah, mooi is die. Dank, Jan Jan Beuving. Ik ga jullie ook bedanken. Wart Weijndels, Tom-Jan Meeuwens, dank jullie wel. Tot de volgende keer weer. En als ik doeens, blijf lekker zitten. Want <middels> wij gaan verder met spraakmakers. Uh, het is misschien nog wat vroeg, maar we zetten het frituurvet vast aan... voor vraag 20 in de Nationale Nieuwsquiz die we over een uurtje gaan spelen. Er is een ophef ontstaan over een tienermoeder... die zich op NPO 3 afvroeg wanneer ze haar baby welke snack mocht geven. Met of zonder uitjes, dat is de hint die we nog kunnen geven. En tegen half twaalf, het antwoord. Allemaal dus over een klein uur. NPO Radio 1. Eerst tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. En daarvoor is hier Johan gemaakt. Angela Merkel is in het Duitse parlement herkozen als bondskanselier. Het wordt haar vierde termijn als regeringsleider in Duitsland. 364 parlementariërs stemden voor de verkiezing van Merkel 315 tegen. Minister Slof van Onderwijs wil een betere begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Ook pleit hij voor een tussenjaar voordat ze naar de middelbare school gaan.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 En de Nederlandse Nobelprijswinnaar Gerard het hoofd... roemt Hawking als natuurkundige... en noemt een rolmodel voor mensen met een handicap. Jeroen, dankjewel. Dan weer naar het verkeer. Dennis, mooi. Rond het IJsselmeer komt nog uh, dichte mist voor. En er staat nog file op de A2 Den Bos-Utrecht. Tussen Rosmalen en Kerkdriel, drie <tie> kilometer. De vertraging neemt daar snel af. In de kop van Noord-Holland zijn er werkzaamheden op de N99. De weg tussen Den Helder en de Afsluitdijk. Tussen Den Helder en Annapalona heb je in beide richtingen ongeveer tien uh, minuten vertraging. Vanwege werkzaamheden daar uh, is er in beide richtingen één rijstrook afwisselend beschikbaar. <tie> PLACH Welkom nogmaals nu voor het tweede uur van Spraakmakers. Elske Doets is zakenbouw van het jaar 2017, onze spraakmaker vandaag. En ze vindt dat we te veel vastzitten in onze vaste patronen. Waarom moeten nou bijvoorbeeld alle scholen in dezelfde weken in de zomer dicht? Op de school van directeur Hans van der Most, de sterrenschool in Apeldoorn... is het mogelijk om zelf te bepalen wanneer je op vakantie gaat. En hij is zometeen hier om uit te leggen hoe en of het werkt. En Geertje Pai wil dat er maatregelen worden genomen... om kwetsbare mensen in de GGZ te beschermen... tegen en ook te leren omgaan met sociale media... Haar dochter kwam verder in de problemen toen ze na opname in een psychiatrische inrichting met haar smartphone allerlei berichten de wereld in slingerde. Dat allemaal in de tweede uur van spraakmakers, maar eerst is het tijd voor stemmenslag. Twee gemeenten, Brielen en Westervoort. Ik ga absoluut niet stemmen. Een beneden gemiddeld opkomstcijfer. En zes verslaggevers. De 21 maart valt er wat te kiezen. Samen met politiek en burgers proberen zij het opkomstpercentage omhoog te sturen. Dit is stemmenslag. En vandaag is het weer de beurt aan Den Briel, aan Brielen. In de afgelopen dagen werd daardoor onze verslaggever zo heel wat ondernomen... om zoveel mogelijk mensen naar die stembus te krijgen volgende week woensdag. En met nog één week te gaan, Marcel Dekker, zetten jullie nu een geheim wapen in. Je bent in de Katerijnenkerk, dat zet aan het denken. Ja, en het is niet God... Uh, want die werkt al voor Team Westervoort, Guilaine. En God weet dat ze daar alle hulp kunnen gebruiken. Met zo'n goed team in den Brielen. Die probeert al die stemmen op te ruimen. Nee, wij hebben deze man. Ik wil hem vragen om even zichzelf te laten horen. Ik zou zeggen, gaat u er even lekker bij liggen? Thuis heb ik nog een kaart. Waarop een schip de zee opvaart. Een kolenschip de Marilène. Een brug, wat mannen in hun kroeg. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk genoeg. Maar is Hij is de multimiljonair in Beautiful Moments. Dat staat in ieder geval op zijn visitekaartje. Hij reist met zijn muziek zo'n beetje de complete wereld af. En is op ons verzoek, Kilena direct teruggekeerd naar Den bril om ons te helpen uh, bij de stemmenstrijd. Ger Vos. De Goedemorgen, Gervos. Wat een prachtige plek om je stem te laten galmen! Het is hier geweldig. Het is, ja, het is, ja. ja, dit is de stad waar wij hebben afgesproken met elkaar. waar u uh, uw hart aan heeft verband, hè? Ja, ik vind het. Ben niet geboren en getogen. Nee, maar wel al heel lang uh, woonachtend en verliefd op. Nog steeds. Ja, ja. Ja. Wat zijn dat voor mensen, Den Brielenaars of Brielenaars? Dat zijn hele bijzondere mensen. Uh, en die allemaal erg trots zijn op de plek waar ze wonen. Ja. Ja. Zijn ze soms ook te trots om naar stembussen te gaan eigenlijk? Ja, dat denk ik wel. Ja, hoe komt dat? Uh, een, een bepaalde monopolie, een bepaalde plek. Een, misschien een, een lichtelijke arrogantie die ik zelf misschien ook <laughs> wel heb. Maar, <laughs> ja, ja nee, maar, maar euh, nogmaals laat iedereen voor zichzelf euh, praten. Maar Briele vind ik zelf de mooiste stad van heel de wereld. Ja, soms te trots, dat zijn we eigenlijk de afgelopen dagen ook wel een beetje tegengekomen om naar die stembus te gaan. Hoe zit het eigenlijk met Ger Vos? Trouw altijd naar die stembus geweest, landelijke ja. verkiezingen, lokale verkiezingen. Ja. Ja. Ja, waarom ja. eigenlijk? Uh, als je je stem niet laat horen, dan geldt hij niet. Ik bedoel, dan is het gewoon een voorbije stem. En je hoort mensen altijd het meeste klagen uh, dat het niet goed gaat in dit land, maar ze doen er niets aan. En nogmaals, ze zeggen altijd wel... ieder druppeltje maakt toch wel weer een grote plas. Ja. Ja. Dus je moet gewoon gaan stemmen, vind ik. Ja. En wat, wat stemt u? Uh, daar laat ik me niet over uit. Dat hebben we afgesproken van tevoren. Ik moet zeer neutraal blijven. Komt niet later. Zee. Gvd, denk ik. Nee, dat... <laughs> dat zijn ook de journalisten. Okay, okay, okay. Hey, we zetten alles op alles de afgelopen dagen om deze gemeente op de kaart te zetten. Om in ja. ieder geval die mensen naar die stembus te krijgen. Het maakt niet zoveel uit wat je stemt. Als je maar gaat Als stemmen. Je je stemt, ja. um, um, dat moeten we toch wel op een bepaalde manier doen. En u dacht bij uzelf van, nou, ik wil wel eigenlijk daar een rol in spelen. Ja. Daar speelt deze kerk, de Katerijnenkerk, een hele belangrijke rol in En daar speelt Ger Vos een belangrijke rol in. Ger nou, Vos, wat gaan we doen? Nou ja, ik, ik, ik bedacht eigenlijk dat ik al meerdere malen... hier deze kerk uh, vol heb gekregen met mensen die een kaartje kochten... om naar mij te komen luisteren. Uh, we hebben het Nieuwe Luxor uh, zes keer gedaan. Brest, ja. Brest Theater en De Stoep. Ik denk, waarvoor gaan we nu niet hier op de dag van, van het stemmen... zeg maar een mooi optreden geven in de Katerijnenkerk. We plaatsen daar een stembus... En we nodigen iedereen uit om gratis naar de kerk te komen. Het en er gewoon een, een, een leuk... Zeg maar gewoon Ger. Ja. <laughs> en gewoon om die mensen te motiveren hier naartoe te komen. Zeg maar. okay. 21 maart gaat dat gebeuren. Ger Vos gaat daar niet alleen een rol in spelen. We hebben nog heel veel mensen in petto... die we heel graag naar deze kerk willen laten gaan. Uh, de steken Link gaat daar een belangrijke rol in spelen. Die, uh, die wil ons ook heel graag daarbij helpen. En... Het Klokkenluidersschilde, want we zijn hier in de kerk en een paar dagen geleden ging Maarten Bleumers die toren in samen met dat Pielse Klokkenluidersgilde. Halverwege de toren Kijk, dat zijn de wenteltrappen van de kerk. Dat is Sint de Sint-Katharijnenkerk Hans Velo, voorzitter van het Klokkenluidersschilde. Waar gaan we naartoe? We gaan halverwege de toren. Hoeveel treden tot daar? Tot daar zijn het 152 treden. Waar zijn we terecht gekomen, Hans? Hij mag ik even opgezien? Ja, algemeen, hè. Oh, oh, oh. Nog, niet, nog niet in staat te praten. Wie is een luidmeester die mij te woord wil staan, Dit is de historicus, ja, volgens mij, hè? Oh, ja, zeg het maar. Even uw naam. Uh, Rob van Breda. Juist. Wij bevinden ons op de luidzolder. Je, je kan het zonder handen. Ja. Wat jullie doen, hè, dat luiden van die klok, het klokkenluiderschelde. Wat voor functie heeft het luiden van die klok... De oudste klok, 1482, de Katrien, die had de functie van bandklok. En een bandklok was er om de bevolking te alarmeren. Maar ook belangrijke besluiten van het gemeentebestuur. Wat jullie nog steeds doen, hè, bij aanvang van de gemeenteraadsvergaderingen. Jazeker. Ben jij de luidmeester uh, nee, vandaag? Nee, Bas nee. nee, oh, oh, oh. is de luidmeester. Bas, ja, uh, ik zou zeggen, zet de boel in, uh, in, in werking. Hey. Uh, Rob, zou jij daar u willen gaan staan? Om ja, te luiden? De Concordia. Ja, oké, okay, gaan we luiden. Okay. Aanvang luiden. Mas gaat hangen. Kijk, dat moet toch eerst een paar keer worden getrokken om een, uh... Die moet hem... We moeten eerst in beweging krijgen. Kijk eens. Nu staat nog maar aan één kant aan, hè? Ah, dit is toch schitterend. Ah, als moet, kan je dat wel een kwartier minuten volhouden, hoor. Nog heel even, nog heel even. Ga ik nog even naar Hans Velo, voorzitter van het klokluiders. Mensen denken in Brielen nu, wat is er aan de hand? Zullen we eens een reden geven is... om de klokken te luiden? Zullen we eens afspreken dat we op verkiezingsdag, ja. woensdag de 21ste... op twee momenten de mensen door klokgeluid op gaan roepen naar de stembus te gaan? Ja, dat lijkt me een heel goed, heel goed voorstel. Dan weten de mensen als ze dit horen, niks vergeten vandaag, stemmen. Want ja, een Brielse stem laat zich horen. Ja, laat de klokken luiden op de dag van de verkiezingen 21 maart. Uh, twee keer wakker geschud worden om naar die stembus te gaan. En een prachtig feestje met Ger Vos. En deze slogan, Ger Vos. Een brilse stem laat zich horen. Nou, laat Westervoort daar maar eens een puntje aan zuigen, Roy Heerkens. Niet zo hard. Ach, ja, klokken. Klokken zijn kinderspel. Nee, wij van Team Westervoort die zullen morgen zwaarder uh, geschut in gaan zetten. Hè. Onze campagne om die opkomst hier te verhogen. Ja, die is eigenlijk heel goed te vergelijken met de Harley. Waarmee wij morgen op pad gaan. Als een zonnetje, hè. Ik wou net zeggen, dan moet hij wel starten. Anders dan haalt het niet zoveel uit. Maar dat gebeurde gelukkig wel. Ja. En niks wordt geschuld om mensen naar die stembus te krijgen. Hans van der Most uit Apeldoorn. Eh, blij dat de verslaggevers niet bij jullie in de gemeente... de klokken laten luiden, harleys laten rondzoeven. je. Nou ja, ik rij zelf prima. motor, maar geen harley. Dus ah, vandaag... Dat niet. Ja. <laughs> anders was je beste boer opgegaan ja, om mensen naar die stembus te brengen. Nou, ik heb al een motor, dus kan ook mijn eigen motor. <laughs> ah, kijk eens aan. Mochten mensen in Apeldoorn nog een ritje nodig hebben... 21 maart met de verkiezingen. Ja, ja. Hans van der Most komt voor. Ik, ik hij is directeur van de Sterrenschool... In Apeldoorn, dus we gaan straks bespreken hoe het zit met flexibele vakantieperiodes op scholen waar een experiment nu mee bezig is. Geertje Paai is hier ook, schrijfster van het boek Als je brein je bedriegt. We gaan het straks hebben over sociale media en uh, of daar een beleid voor is in de psychiatrische inrichtingen. Welkom ook. Dankjewel. En natuurlijk al een paar keer gezegd, Zakenvrouw van het jaar uh, en onze spraakmaker van vandaag, Elske Doets. Meepraten, gebruik hashtag spraakmakers of volg ons op Facebook. Elske, jij komt met een pleidooi dus dat we wat vaker uit onze comfortzone moeten stappen. Je hebt een boek ook geschreven naast het feit dat je zakenvrouw van het jaar bent. Het lef om gelukkig te zijn. En een van die observaties die je hebt, dat is we allemaal vastzitten in vaste patronen. Precies, ja. In het dagelijks leven, maar ook hoe wij dingen gewoon in het land georganiseerd hebben. Klopt. Ja, ja. Ja. Wij dachten, laten we Schiphol eruit halen. Dat is een voorbeeld waar natuurlijk veel discussie uh, nu over is. En wat ik op zich al heel grappig vind. Uh, ja, op het waarom zou luchthaven Schiphol alleen maar moeten blijven groeien. En dat is toch een opvallende vraag voor iemand die geld verdient met reizen. Klopt. Dat is jouw business. Ja. ja. Ligt dat eens toe dan? Waarom dan toch uh, die vraag op? Nou, kijk, ik, ik ben van nature een observator en een vragensteller. Mm -hmm. um, dus uh, dan, dan zie je dus dat ik. Dat ik uh, dan hoor je dus, want onlangs was ik in een uitzending met een gemeenteraadslid uit Apeldoorn. De meest gemiddelde gemeente van Nederland. Wist ik niet, maar heel onmerkelijk. En uh, ja, die, die heeft het dan over duurzaamheid. Dat het zo belangrijk is. Maar dan denk ik, ja. Uh, ja, en, en wij in Nederland zijn eigenlijk uh, we zijn nog kleiner dan de stad Los Angeles. Hoe kan je je op lokaal gebied inzetten voor zo'n probleem? En daarnaast, als je in de media luistert, hoor je de hele tijd dat Schiphol groeien moet ja. en dat dat eigenlijk niet meer kan. We zitten aan dat... het maximum aantal vliegbewegingen ja, wat toegestaan precies. is. Ja. Uh, en uh, dan denk ik, ja, hoe, dat, dat strookt niet met elkaar. Maar wie heeft bedacht, dat is dan mijn vraag. Net als ik dat ook net had, had over nepnieuws. Wie heeft bedacht dat dat moet groeien? En is dat wel verstandig? Uh, wordt daar niet te makkelijk overheen gestapt? N en, maar uh, mensen ja, willen vliegen. Ja, ik ben dan even heel erg ja. praktisch. Hè? Mensen ja. willen van A naar B. Uh, die willen op een vliegtuig kunnen stappen. En er is gewoon, ja, uh, het is vol op Schiphol. Dus dan Precies. is het logisch om te zeggen, ja, daar moeten we groter worden. Ja. Of we gaan naar Lelystad. Maar, maar of we gaan naar Lelystad. Ik, ik vind dat dus te makkelijk over bepaalde dingen heen gaan. Want Schiphol is voor een groot deel. ja, het is economisch heel erg belangrijk. maar het is voor een groot deel gebouwd voor de transitpassagier. Dus de passagier die hier overstapt. Ja. Um, dat, daarom is KLM, voor KLM dat ook zo belangrijk. zeg maar, dat zij uh -huh. haar positie behouden. Want zij zijn zo'n spring-airline. Je komt aan en je gaat weer weg. Um, maar. Er zijn grenzen aan, aan die groei, zeg maar. En ik denk dat er te gemakkelijk wordt gedacht dat het uh, allemaal maar moet. Want als je kijkt naar zeg maar, de hele infrastructuur en het mobiliteitsprobleem... als je alleen Amsterdam als voorbeeld neemt, ja, is een groot probleem. Maar goed, laten we dan, als ik meega, in jouw ja. gedachtegang. Hè? Ja. Dan beginnen we even, ik mag ook niet out of the box denken... want dan nee. zit je nog met een box en die box ja. moet er überhaupt niet zijn. Nee, die is gewoon heel veel. Oké, okay, dan wat dan? Ja. Nou, te minder vliegen. Nou ja, kijk, minder, minder vliegen, ik denk ook meer gedoseerd. Als je kijkt dan naar de Nederlanders die, die gaat vliegen. Uh, ik ben reisondernemer uh -huh. en uh, in de reisbranche zijn er enorme pieken en dalen. Ja. Uh, in, in mijn bedrijf gaat dus zeg maar in juni, juli en augustus... 70% van mijn passagiers reizen in die periode. Dat is niet natuurlijk. En uh, dat zou veel meer gespreid moeten worden... Dat is omdat we afgesproken hebben dat we uh, nou ja, zomervakanties uh, hebben. Ja, maar dat gewoon het hele jaar door. Want uh, als je ook kijkt naar alle stromingen in de hele wereld... zoals Chinezen die natuurlijk nu ook steeds meer gaan reizen... kan die druk die kan niet meer zo, zo zijn. Hè? Een Barcelona, een Venetië, Amsterdam, dat wordt allemaal te druk. Gietoorn. Dus je moet gaan spreiden. Maar dan moeten dus bepaalde patronen losgelaten worden, zoals die verplichte schoolvakanties. Dat, dat, dat, is gewoon, dat is gewoon niet handig, zeg maar. Nou, je zegt het een hangt met het ander samen. Dus we kijken nu naar groei van Schiphol, maar je zou ook kunnen kijken hoe zorg je ervoor dat er geen pieken meer zijn, Precies. dat mensen gaan vliegen. Maar er moet dan in Nederland wel een mindset veranderen, want Nederlanders zijn wel erg gekeurde dieren. Binnenkort wordt het weer mooi weer. Dan gaan we allemaal naar het tuincentrum, heel goed voor het tuincentrum. En we doen alles tegelijk. Ja. En dat moet een beetje losgelaten worden, want het is een beetje te ja. vol hier. Maar het een hangt met het ander samen. Kortom, ja. jij gaat eigenlijk even de hele maatschappij op zijn kop zetten. Daar komt het dan op neer. Nou, ik wil eigenlijk wel... Ik vind dat er te veel achter elkaar aan wordt gehold. Uh, en er van uitgegaan wordt dat dat dus goed is. Dat een schip al moet groeien. Hm. Uh, maar daar kan je ook een nuance in aanbrengen. Ja. Uh, en, en die nuance wil ik aanbrengen. En ik wil even teruggaan naar de vraag of dat wel goed is. Ja, goed. Dus we hebben... Uh, Doorgedacht he, op ja. jouw filosofie. Dan kom je dus op die schoolvakanties. Die zouden losgelaten moeten worden. Nou, een van de scholen die experimenteert met meer flexibiliteit... is de school van Hans van der Most van de Sterrenschool in Apeldoorn. Want de school, daar is het dus mogelijk, meneer Van der Mos, om zelf te bepalen wanneer je op vakantie gaat. En de school is daarmee dus een van de negen... Die, dat, die daarmee bezig is om proeven te doen. De komende maanden moet worden bepaald of die proef geslaagd is of niet. Hè? Ja. Of, er, of het zo dusdanig succesvol is dat we ermee door moeten gaan. Hoe werkt het in de praktijk? Ik bedoel, kunnen ouders hun kinderen laten in- en uitvliegen... op momenten dat ze willen? Nee, dat zeer zeker niet. Dat was, in het begin werd het wel eens gedacht. van: Die ouders komen op school van, joh, het is lekker weer. Of ik heb zin in skiën, volgende week ben ik drie maanden. Weken ja. weg. Nou, zo werkt het niet. Okay. Nee, want het moet wel zo zijn. Enerzijds moet je het kunnen organiseren met onderwijs. Dat is het allerbelangrijkste. Mm -hmm. Maar ook met je personeel. Want ook voor personeel is het bij mij werken toch iets anders dan op een reguliere school. Want die zitten ook niet aan de vakanties die zit vast. Die zitten ook niet aan de vakanties nee, nee. vast. Nee, nee, nee, nee. Het, het, heeft, het werkt twee kanten op. Uh, maar in de praktijk werkt het zo. Dat we twee keer per jaar hebben wij een periode dat ouders een vakantie op kunnen geven. En uh, in die periode moet iedereen dus doen. Doe je dat niet en neem je, geef je aan. Ik hou gewoon de standaardperiode aan. Want okay. dat heb ik nodig. Want ik heb kinderen op een andere school. Of met ja. mijn werk of wat dan ook. En dan uh, brengen we dat in kaart. En dan hebben we een overzicht van wie wanneer weg is. En uh, we kijken ook of het kan. Of de periode tussen de ene week... En de andere week niet te lang is dat kinderen niet 12 of 14 weken achter elkaar naar school gaan. Oh ja, want anders ja, dan, uh, is dat brein vol van de kinderen. Ja, nou ja er, zijn kinderen er zijn kinderen die dat wel aan kunnen, maar ja. ook kinderen die dat niet aan kunnen. Maar hè? dat uh, bekijk je ook individueel. Bekijken individueel. Ja, mm. ja, ja. En nou, en als ouders het opgegeven hebben, dan gaan we kijken van klopt het? Nou, dan krijgen ze een goedkeuring. En als het klopt, dan wordt het ingeklopt in het uh, we hebben een uh, Excel-bestand. Heel simpel, waar alles in staat. Ja, ja. Kan iedereen bij. En die kan precies zien wanneer welk kind op vakantie is. Op zich klinkt dit overzichtelijk, want het is inderdaad van nou ja, iedereen geeft zijn aanvraag aan... en jullie gaan dat verwerken. Ja. Maar dan hoe je dat roostertechnisch doet. Maar met name ook hoe je dat per leerling doet. Want op het moment dat je nieuwe stof gaat uitleggen... Ja, dan is er dus misschien drie, vier leerlingen daar ja. niet bij. Kijk, kijk, het moment. voordeel is, kijk, er zijn ook wel eens kinderen... één of twee weken ziek. En die zijn dan ziek. Ik ja. krijg een telefoontje, ah, hij is ziek. Daar heb je niet op gerekend. Bij ons is het zo, omdat je het een half jaar van tevoren opgeeft... Eh, en eerder dat alles verwerkt is... dan heb je nog een periode van vier maanden... heb jij in overzicht welk kind wanneer op school is. En als jouw klas tien leerlingen mist, omdat die allemaal weg zijn... Nou dan ga je dus geen nieuwe dingen doen. Uh, heeft jouw klas één of twee leerlingen die, die, er, zijn, die er niet zijn... dan uh, hou je daar rekening mee de leerstof. Dus als je dan iets nieuws plant... dan zorg je voor dat, die kind, dat kind of daarvoor of daarna... die leerstof krijgt aangeboden. Oh ja, dus dus het is een manier. hele projectmatige, maar vooral ook individuele benadering... Ja. van elke leerling. En het vergt extreem veel flexibiliteit van je leerkrachten. Ja. Ja. Vinden jullie dat moeilijk? Het is wel moeilijk, ja. ja. Maar het is gewoon anders. En Ben je niet tien keer dezelfde stof aan het uitleggen dan? Maar dat doen we dan sowieso. Dat doe je sowieso. Ja. Herhaling is de kracht van het nee, onderwijs. Maar kijk, je moet het zo voorstellen. Kijk, bijvoorbeeld ja, uh, nee, een periode van herfstvakantie. Er gaan, er gaan, we hebben kinderen die gaan dan niet in de herfstvakantie... die in Apeldoorn is, maar die gaan een week eerder of een week later. Want mm -hmm. die hebben dan vrienden wonen of familie wonen... in een ander deel van Nederland. En die combineren dat. Nou, als je dat weet, dan doe je dat leerstof een week tevoren en een week daarna. Ja. Dat is heel simpel. Ja. Maar er zijn ook, met... ook kinderen die in de zomervakantie uh, niet zes weken uh, uh, vakantie gaan, maar uh, drie weken op school zitten. Nou, die, die, die leerstof moet je ergens vandaan mm. halen. Je kan dus goed anticiperen op wat kinderen nodig hebben. Maar er zijn ook kinderen die. Uh, de, we maken regelmatig mee dat kinderen een week weg zijn. En het moment dat ze dan de stof in moeten halen, bij wijze van spreken, of de stof opnieuw aangeboden krijgen, hebben ze het al lang gedaan. Daar hebben ze zelf. zelf voor gezorgd. Ah, oké. Okay. Dat werkt ook dus nog. Dus dat werk je ook nog. Ja. Ja. Ja. Dus je zorgt altijd voor, voor, voor reguliere stof. Ja. En extra. Ja. Hoe doe jij dat eigenlijk, Zit je te denken. omdat jij net vertelt Elske doet van de pieken liggen natuurlijk in de zomervakantie ja. voor jullie werk als je in de reisbranche zit. Ja. Maar dat is ook de vakantietijd voor jouw kinderen. Zit jij op zo'n school waarbij uh, de kinderen weg kan? Uh, nee, helaas kan... niet. Uh, dus, dus, maar het uh, betekent dat wij juist druk hebben op het moment dat we die reizen verkopen. Ja. Dat is dus in, uh, zeg maar van september tot en met maart. En als oh, wij ons zo. werk goed doen als reisorganisatie... en dat is mijn streven vanuit, vanzelfsprekend... Uh, als mijn klanten op reis zijn, is er geen veldje aan de lucht. Ja. Want dat is onze taak, om de reis natuurlijk meer ja, dan goed te organiseren. precies. Dus eigenlijk die drukte voor jou en je gezin... Uh, dat zit eerder inderdaad... Een andere periode dan ja, dat iedereen klopt. vakantie heeft. Maar ik zou echt heel erg blij zijn met een school uh, zoals u dat heeft. Waar wat ik ook heel erg sterk vind, is niet elk kind leert op dezelfde wijze. Ja. Uh, uh, en soms kan dat in een uur gebeuren mm -hmm. en hoef je niet dat op een reguliere manier te hebben. Dus ik vind dat heel erg krachtig, dat ja. uh, onderwijs op maat het, het is juist, uh, je, je kijkt niet zozeer, want dat is nu hoe het experiment wordt bekeken. Hè? Hoe de flexibiliteit het gedrag van leerlingen beïnvloedt en het lerend vermogen. Maar je zou het dus moeten omdraaien wat ja, je nu betreft. Kijk ja. eens wat flexibiliteit ja. kan betekenen ja. nee, nou, voor de We zitten nu ook voor een kind. passend onderwijs. Hè? We hebben kinderen op school waarbij ons systeem meer past dan een systeem. Ja. Dus ik heb ook ja. wat meer kinderen in verhouding met een, met een zorgvraag zoals zo mooi heet. Oké. Okay. Dus dat is ook weer een antwoord daarop. Ja, maar maakt... aangeven wat u zegt over, over werken. Wij hebben natuurlijk uh, veel ouders die werken. Uh, vaders, moeders. Uh, maar ik sprak laatst op een onderwijsmarkt in Apeldoorn twee ondernemers die uh, uh, ouders hadden werken... waarbij de kinderen ons op school zaten. En die hadden veel minder problemen... om uh, in de vakantieperiode het bedrijf te bemensen. Ja. Dus het was wel wat rustiger. Maar uh, ja, als, als je acht, negen mensen hebt lopen op een afdeling... en die willen die zes weken allemaal weg... Dat wordt lastig. Ja, ja. En dan krijg je van, uh, nou ja, ik wil drie weken, maar ik krijg maar twee weken. Ja. Nou, dat is bij ons in de zomervakanties ook. Bijna alle collega's hebben je school aan de kinderen. Dus dat is echt een soort puzzel ja, nou, waar goed, je niet uitkomt. Om dat te dat te is ook dat zo. En als je dat kan. anders kan organiseren. Ja. Is, ik heb nou als die zeggen van, nou weet je, ik ga wel in september drie weken. Ja. Maar is het, betekent het dan dat jullie school het hele jaar open is? Wij zijn 50 weken per jaar open. Hmm. We zijn alleen met de kerst dicht. Okay. Toen we het starten met het experiment zijn we ook met de kerst open geweest. Maar toen bleek dat daar ontzettend weinig animo voor was. Het is toch een beetje dan een uh, tijd voor het gezin. Ja. En het hebben we gezegd van ja weet je. Kan voor drie kinderen kan niet open blijven. Dat is a. Economisch niet verantwoord. Maar wat veel belangrijker is. Onderwijskundig niet verantwoord. En met drie kinderen. Ja. Twee weken heb je geen klas. Zit ook allemaal in verschillende leeftijden. Dus dan krijg je echt uh, een beetje eenzaam kinderen. Ja. <laughs> dus, dus, dus op die twee weken na is het allemaal open. Maar is het nou. Ik hoor eigenlijk louter voordelen voorbij komen en dat roostertechnische en, ja. en uh, qua, qua lesmateriaal... daar stapt u redelijk makkelijk overheen. Is dat omdat ja, uw school toevallig we, goed jaar, organiseert? Hè? Toen, negen jaar geleden, was het echt wel een puzzel. Was het was echt wel, wel ja. hoogbrekend en, uh, en uh, avonden doorploeteren... om het voor elkaar te krijgen. Ja, want even naar de conclusie die getrokken moet worden straks. Hè, er wordt nu gekeken en de onderwijsinspectie moet besluiten... van ja. gaan we dit experiment doorzetten... dat het voor meer scholen uh, toegankelijk gaat worden. Wat denkt u? Waar het op uit ik gaat draaien? eerlijk gezegd geen flauw idee... Niet. Nee, ik kan er geen chocolade van maken. Nee. Ik krijg weinig signalen. We hebben dan wel een, een vereniging, sterrenschoolvereniging, uh, ik ook. Mm -hmm. Waarbij mensen hebben uh, met de politiek. Maar ook daar hoor je van, uh, het is gewoon nog uh, akelig stil. Ja. Het, het is ook zo jammer dat er maar negen scholen zijn. En wij pleiten er eigenlijk voor. Ik, ik denk niet dat het zomaar vrijgegeven wordt. Want nee. dat is te complex. Dat hebben wij zelf meegemaakt. Moet je ook niet doen, want dan, dan, dan, dan gaat het verkeerd. Maar breidt het geleidelijk aan maar uit om te kijken. Maar maakt van de negen scholen, maakt er honderd van. Ja. Verspreid ja. over heel Nederland. Uh, bereid het experiment uit. Kan je ook veel meer informatie uitwisselen. Uh, desnoods met personeel, met directies. Uh, je kan uh, een groter netwerk opbouwen. Je kan ervaring uitwisselen. Je kan variaties doen. Kijk. Die adviezen geven we nog even mee aan ja. de commissie ja. en de onderwijsinspectie die daar een oordeel op moet vellen binnen korte termijn. We gaan nog even kort voor 11 uur naar de winterspelen. Bij de Paralympische Spelen in Pyeongchang... heeft zitskiester Linda van Impelen de vijfde medaille voor Nederland veroverd. Op het onderdeel reuzenslalom pakte van Impelen het zilver. Dat terwijl ze in haar voorbereiding op de Spelen nog heel hard onderuit gegaan was. En dan was collega Edwin Peek die sprak met haar. Linda, waar haal je dit vandaan? <laughs> mijn, ja, ik wou zeggen uit mijn tenen, maar het is echt uh, ja, bizar. Echt, ik... ik uh... Ik, ik had hier echt alleen maar van kunnen dromen. Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik, ik heb gewoon uh, geskiet zoals ik kan skiën. wel. Maar gewoon dat het twee runs achter elkaar zo goed is gelukt. Dat, dat, dat, ja, dat is wel echt uh, een droom. Die, uh... heb, heb jij die, die, hoe heb je die knop kunnen vinden? Want je zat, uh, nou, je zat echt wel diep. Je, ja. je, je was echt ja, ver weg. Ja, ja, dat klopt, klopt zeker. Maar reuslalom is mijn favoriete discipline, dus ik, ik, ik hou van de reuslalom. En zodra ik dus ook weer op mijn reuslalom, die gewoon, als ik dan weer, weet je, en dat, dat, dat gevoel is zo vertrouwd voor mij, de reuslalom dat ik gewoon, ja, daar wel echt, uh, nou ja, maar dit, ja, dit is wel echt uh, bizar, dit had ik natuurlijk niet... Ja, hier had ik alleen om kunnen hopen. En dan heb je die eerste run, was goed natuurlijk. En dan ja. moet je nog, nou, je, je, je nervositeit, je, je voorbereiding, alles moet in die focus blijven. Uh, hoe is het dat gelukt? Ja, ik wist, ik, ik heb uh, afgelopen seizoen een keer in, uh, in uh, Cranjca Gora een hele goede eerste run geskiet. Het was de tweede run wat minder, maar toen was mijn grote concurrent, er was uitgevallen. Maar ik wist gewoon, als ik, als ik één run uh, zo ski bijvoorbeeld en ik ga de volgende run skiën zoals ik in Kranjka goren dan deed, dan, dan ga je het hier verliezen. Want hier is iedereen is super, het, het veld is gewoon, ja... Alle toppers zijn hier gewoon. Dus ik, ik wist gewoon dat ik gewoon twee keer vol gas moest gaan. En ik, ik, ik had mezelf voorgenomen, ook al finish je dan misschien niet. Maar dan heb je in ieder geval geweten dat je tweede hebt gestaan. Wil de pers even volle bak risico nemen in die tweede run? Ja, zeker. Ja. ja, dat moest. Dat moest. Ik wist dat. Hoeveel heeft nou die val in Canada uh, qua moeite en alles gekost... dat je ja, dit eruit perst? Want dat heeft je toch heel veel gedaan, die val. Ja, die val ja, heeft me heel veel gedaan. En ik, de snelheidsdiscipline dat de, de, de werd hem ook gewoon niet. En dat kwam gewoon puur weet je, door, door het vertrouwen in die snelheid en in die de risico en, en de reuslaan om, ja wat ik net zei voelt ik gewoon zoveel uh, vertrouwder en zoveel, uh, ja voel ik me zoveel relaxter bij. Dus ja ik, en die val had natuurlijk ook te maken met de downhill en de speeddiscipline dus. Je zocht het goede gevoel en dat heb je gewoon, ja je hebt het gevonden. Ja zeker, ja. En nu mag Dat je daar uh, met weggen. op plaatsen, volgens mij morgen, hè? Ja, ik kan het nog steeds niet geloven, maar <laughs> ja. Een hele blije, blije zitskiester, Linda van Impelen. Mooi dus de vijfde medaille voor Nederland. Weer een zilveren medaille, rijker. We blijven hier zitten en gaan straks praten over sociale media... en psychiatrische instellingen, want het ontbreekt aan beleid, daaromtrent. NPO Radio 1. Goedemiddag, juffrouw Ayy Bagawa. Het is een verhaal over een onmogelijke romance. Een goedemiddag, meneer Dommeburger. Trouw zijn lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Ja! Oh! Ik denk dat ik vanavond twee van die mamezellen neem. Over de liefde van een Hollandse klerk voor een Japanse voetvrouw... in het Japan van 1799. Doe iets.